Ik wil je protesten, ik wil je rijden, ik wil je niet aan je congressman, want ik weet niet wat je moet to, to Ik weet niet wat je moet doen met de depressie en de inflatie en de Russen en de crime in de straat. All I know is dat eerst, je want you Ik wil je nu now en go naar de window en kiezen. Ik ben een mens. God damn it. mijn leven value. Dit is machtig... Machtig... machtig. Behind curtain is mental universe. Waarschuwing. Het doel van deze podcast is door middel van muziek en geluid een zeer realistisch beeld over te brengen. Van een zeer intense, bijna andere werkelijkheid. Een verhaal van een jongen met zowel psychische als drugsgerelateerde factoren. Once upon a time there was de soms mooie kanten lopen onverwacht over in diep liggende angsten en of verwarring. Liefst een vuil contrast daargelaten, wat als confronterend kan worden ervaren. Hoewel dit alles ook de opzet ondersteunt is het belangrijk hier bewust van te zijn om er op een rustige wijze mee in contact te kunnen komen. Mensen uit vergelijkbare achtergrond letten best op het gevoel. Ga mee op deze wilde rit al, al het onwaarschijnlijke feitelijke. Maar wees verantwoord en gewaarschuwd. The of I am a machine, and I have a soul, and began to. Voorwoord. Deze nacht is tot stand gekomen op een aantal manieren. Hoe een is Is het een geheel geworden van verspreid over een aantal maanden gemaakte stukjes? ...over bepaalde gevoelens en of gedachten. Soms verbonden met de ander, maar ook wel eens los van alles. Tweede invalshoek is bijzonder nieuw en interessant. Ik leerde voor het eerst de weerspiegeling van... ...de nachtwacht zien. Herkenning tot in de detail en... ...aanvulling wat... ...ja... ...kippenvel tot resultaat kon hebben. De wonderenwereld gaat... Nu vanuit twee visies en twee inzichten over twee wegen die alsof met elkaar verweven naar een tot op zekere hoogte gelijk doelstreven. In i am become life the creator of worlds looked very hard at life is life Onverwachte wendingen bieden geen garantie voor de toekomst wat door de bank genomen eens een kietje fijn is om maar een beeld te creëren, dat is er weer een boel te leren. Hoe donker ook de straten, hoe onwelkom alles lijkt. Concentreer je op het verhaal dat mij laat trippen en erover praten. En zien wat iets echt is en waar dat dan uit blijkt. ...voor het kwade te kiezen Dat is veel moeilijker om uh, vaker Vaak voor het goede te kiezen. De Nachtwacht. N78. Wacht.com IT wat kan je, ben jij, zeggen? Een korte intermetio naar de vorige podcast Of het verhaal een beetje op pijl te houden En omdat het zwaar rokte kan je, ben jij? Everybody loves to Mede mogelijk gemaakt door I can't sleep unless you tell me a story. You want a story? Yeah, a scary story. <laughs> I see. Hmm, I don't know about that. Inner Connective Spirits Fill the Empty Mate Center of your Conscience Het gevoel dat naar voren zich uitstrijkt langs de ja, wereld soms zo verloren Is pas eng wanneer het als nieuw wordt ervaren Tegelijk zo vertrouwd en teder naar, naar elkaars zingeving voor vele jaren Vinden. Maakt voor altijd gevonden. Definitief als dat klinkt, voor eeuwig het zo zij. Vanuit een hoorspel door jou en mij. De magie erachter is dat wat ik vertel: Vertel, vertel, vertel. Ik ben me soms zo bang, maar met jou is tijd niet van duur en bleef ik het liefst ontelbaar lang. Zij wij, afgelegen paadje op verlaten gang, in de duisternis, niets ontgaat, niets wat ik mis. Ik mis. Ik mis. Goed, goed, zetters. Goed, zetters. Heb je heb al je door, door. door, heb je al heb je als al, je mogen als praten, praten. Alsof, alsof, alsof jezelf de spreker jezelf kan, zijn. kan zijn Heb je dat heb in je de, de, de, de, gaten. de gaten De mogelijkheden liggen, de mogelijkheden liggen daar Vergeet niet te dromen Maak ze avontuurlijk voor deze, voor deze nacht deze waar De psychoses laten komen bereid met te willen zien, om dat om beter te omschrijven de ervaring opvoeren en bij blijven blijven zolang je kan kan is zolang ik wil euforie blijft stromen lang was het niet meer stil. til Rijker dan je denkt, laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou lin li, ta li, ta Zie je die auto? Dat is jouw auto, maar zie je die auto? Dat wordt jouw auto als je komt in li, ta ta li, li, tab, tab, li, li dit, is dit is een vrolijk, is vrolijk tripje, zweeft mij maar na een vanger melodietje. melodietje. Ta ta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Laat me heerlijk vliegen over bergen en over zee Hou mijn hand vast en kom maar mee. Dit was een vrolijk reisje Onder even gaan factoren Direct invloed op haar wijze Voorkom verlies, raak niet verloren Schreeuwde ik van de hoogste toren Muziek zo hard dat niemand me kon horen Lieve hemel, waar en wie Kijk door het raam maar besef niks van een wereld. Slechts 2D wat ik zie. Van de hoogste toren. De zendende Is even, even storen. toren. Opgepast van contrast. Het is een vrolijk tripje, twee, zij maar Waar Een la melodie, ja, la la. la, la, la, la. Slap zacht, slaap zacht, zacht, zacht, wacht. Ding, ook als ik weet dat het niet klinkt. Ik vlieg waar de lucht op is, op is en zwem zonder enige vorm van water. Ik loop zonder voeten, klim zonder rek, slaap zonder bed of bank. Ik leef volgens de regels in een wereld zonder wet. Ik ben terug naar wat ik ooit was. Ik ben mijn essentie. Slechts energie ontdekte ik pas. Ik ben overal waar ik wil zijn en hier. Bad, dead, recovery. recovery. Gedachtenbepalen gevoel Dat dit hier extra speelt is al vrij snel duidelijk en wordt steeds mooier naarmate je gaat beseffen dat dit stukje gevoel eigenlijk jou is in een voorstelbaar iets. Een verpakking met unieke eigenschappen en kenmerken die voor jou specifiek gelden. En waar je alle kanten mee op kan. Gedachtenbepalen gevoel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 Going Maximum overdrive. overdrive Balancing on the Edge yes. Divination Snares onder de podcasting Ding. Voor alle psychonauten Fiets en fans Nieuwe inzichten, Nieuwe inzichten. inzichten. Met inzichten. Vele, vele gezichten inzichten. Dit is nacht Wacht inzichten. Inzicht. We Once upon a time, there was, there one who was, wanted to. Soys amigo la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo per... De viento es amigo, la brisa, un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al The time there was a was, world, was, was Beyond imaginations, without borders op weg naar elkaars zin geven, voor vele jaren de toekomst in. The wicked land of unknown possibilities. The inner sound of your own mind. Of what she says, what the world wants